Al net Schut met het NOS-journaal. Bij de ingestorte portiekflat in Den Haag... kan nog niet worden gezocht naar slachtoffers... vanwege meer instortingsgevaar. Vanmorgen stortte in de wijk Mariahoeven een deel van de drie verdiepingen tellende flat in... na een explosie. Vijf bovenwoningen werden weggevaagd... en daarna brak er brand uit. Vier mensen zijn gered en naar het ziekenhuis gebracht... Hoeveel vermist er zijn is nog niet duidelijk. Ook voor de oorzaak is nog niks bekend. Wel is de politie op zoek naar een auto die kort na de explosie op hoge snelheid zou zijn weggereden. In de straat is veel schade, ook huizen en winkels in de omgeving raakten beschadigd. In Syrië naderen rebellen van HTS naar eigen zeggen de hoofdstad Damaskus. Ze zouden op 20 kilometer afstand zijn. Ondertussen proberen regeringstroepen hun posities... rond de cruciale stad Homs in het westen te versterken. Als die stad wordt ingenomen, snijden de rebellen de weg af... tussen Damaskus en de kustregio, waar president Assad breed wordt gesteund. Homs is na Damaskus de belangrijkste stad waar Assad nog aan de macht is... In Roemenië zijn op verschillende plekken huiszoekingen en invallen gedaan na de mislukte verkiezingen. Het Roemeense Openbaar Ministerie zegt onderzoek te doen naar strafbare feiten... zoals het omkopen van kiezers en het verspreiden van valse informatie. Het Hof bepaalde gisteren dat de eerste ronde van de presidentsverkiezingen opnieuw moet worden gehouden. Die werd verrassend gewonnen door de uiterst rechtse en pro-Russische kandidaat Georgescu aangenomen wordt dat onder meer zijn agressieve sociale mediacampagne werd betaald door Rusland. Het weer, vanmiddag tijdelijk iets droger, maar vanuit het westen volgen opnieuw buien. Het wordt 10 graden. Daarbij staat een matige tot vrij krachtige zuidenwind, aan zee krachtig tot hard. Vanavond en vannacht vrijwel overal regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB.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 And the god puts the kids to bed. And the god reads a book to them. Why can't you be like Andy? And the loves to soul. And the put her on a pedestal. And the cop's wishes, her command But in the don't make no demands. And the always back in time. And the not the cheating kind. And the full of compliments. And the such a gem gentleman. Endicott's not a wealthy guy, but Endicott pays the bills on time Endicott's got ideas and plans, Endicott's what you call a real man Endicott's always will provide, Endicott is the family child Why can't you be like Endicott? Cause I'm free, free a land a pirate, on the freaking out It's like a tall woman, weighed a oh, bow. Oh. Maybe I need me no someone, someone who isn't undone. Maybe an older woman tolerate me. Maybe that certain someone, older and wiser woman. Maybe the perfect someone, sized me. For sure. And the like guy keeps his body clean. And the like guy don't use nicotine. And the like guy don't drink alcohol. You no drug at all. In the god, don't eat it as sweet. In the god, don't eat biggie beat. In the god's brain is not as strong. In the god, make up hard and low. Why can't you be like any? In the god, love try beat her soul. In the god walks up to the snow. In the god likes to hold her hand. In the god's proud to be her man, in the god stands for decency, in the god means formality. In the god's Weer een lekker begin van uh, Zandvoort op zaterdag. Muziek uit de jaren 80 van uh, Kid Criol en de Coconut Sorry en Andy Katz. Even na twee uur, er zit niemand tegenover mij. Nee, ik doe het gewoon alleen uh, vanmiddag. Zandvoort op zaterdag op de Zandvoorts Radio tussen twee en vijf uur. Vanmorgen hadden we een uitzending van uh, Goedemorgen Zandvoort. En daar was uh, te gast uh, burgemeester David Molenburg. Daarin, in, uh, daarvoor in het eerste uur heel veel aandacht, want... Uh, ja, De gesprekken die vanmorgen gevoerd zijn over handhaving. De Oekraïners, uiteraard in Zandvoort. En ja, het verdwijnen van de Dutch GP na 2026. Uh, Ook daar werd over gesproken met de burgemeester David Moorburg. Daarvoor veel aandacht in het eerste uur. En uiteraard om half drie gaan we eens even kijken wat het weer de komende dag gaat doen. Nou, als ik het raam uitkijk vanuit de studio aan de tolweg Tina is het regen, regen en nog eens regen. En blijft dat ook zo? Nou, dat gaan we horen zo rond en bij half drie. Verder wordt er vanmiddag op Duintjesveld gevoetbald. Even na drie uur start daar de wedstrijd... S.V. Zandvoort tegen S.D.O.B. uit Broek in Waterland. Het wordt wel eens tijd dat S.V. Zandvoort weer een wedstrijd gaat winnen. Drie keer verlies op een rij al. Ja, dat moet echt een stukje beter. En de tegenstander SDOB uit Broek in Waterland doet het een stuk beter. Afgelopen drie wedstrijden gewonnen en staan momenteel op de tweede plek. En SV Zandvoort op de laatste plek. Dus Piet Pijper houdt de wedstrijd voor ons na drie uur in de gaten. Niet alleen hebben we dit mooie programma... maar straks ook weer Entertainment for You met Fred Heij. En aankomende zondag, zondagavond, morgenavond hebben wij het uh, programma in gesprek met, met uh, Benno Veugen. En wie hij te gast heeft, dat uh, kan hij zelf uh, vertellen... zo rond en nabij half vier in deze uitzending. Er wordt gekwalificeerd in Abu Dhabi... de laatste race van het jaar voor de Formule 1. En uh, ja, uiteraard hebben we ook weer een pit-report uh, vanmiddag uh, tussen twee en vijf. Kwart over vier gaan we bellen met Randall Lawson... daar in Beverwijk bij Auto Passion... Is even kijken wat hij allemaal te melden heeft op het gebied van uh, race nieuws. Maar om drie uur uh, start de kwalificatie en ook die gaan we uiteraard gewoon uh, meenemen in deze uitzending. Weer heel veel zo uh, tussen twee en vijf uur. De uh, Sinterklaas is het uh, land uit en uh, we gaan ons uh, voorbereiden op uh, de kerst. Heel veel mensen zijn uh, bezig met uh, de kerstboom. Heel veel uh, succes uh, daarbij en hopen dat de lampjes uh, niet in de knoop zitten. En maak het uh, gezellig voor de komende weken. Uh, tot aan uh, oud en nieuw uh, uiteraard. Uh, met uh, heel veel gezellige lampjes en andere dingen in huis. En houd de radio ook aan. Want we hebben vanmiddag uh, niet alleen informatie... maar ook heel veel lekkere muziek. Waaronder de rest van Whitney Houston. En hier is I'm Your Baby Tonight. can't explain but well, you got that you got a way that you're making me feel i can do i can do it.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 Het blijft wel heel apart hè? hoe snel we kunnen schakelen van de Sinterklaas naar de kerst. Maar we hebben de zin in. Uiteraard de boom moet weer het huis in. En uh, balkon en tuin mogen weer versierd worden. Vanmorgen, eind van de ochtend, kregen wij trouwens een bericht van een ongeval met letsel uh, op de Halemerstraat. Bleek dat een uh, Volvo tegen een paaltje daar uh, van de busweg uh, op de Prinsessenweg uh, was gereden. En die geven niet mee... We uh, weten niet hoe het met de bestuurder uh, verder is afgelopen. Hier is trouwens de nieuwe single van Chef Special. I've been, up, I've been down, I walked the line, I've come around. I've been lost and I've been found. Say la beat, love's a mystery. I'm looking for the answer, but all I've found is me, oh my. It's got me on my nose.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 Een leuke singel zeg. De nieuwe van uh, Sja Special Orient Met de zee La Vie. En zo is het maar net. Nou het uh, weer is uh, buiten niet uh, lekker. Dus gewoon naar uh, binnen blijven luisteren naar uh, de radio. Vanmorgen hadden we Goedemorgen Zandvoort met Gerloog en Hans Botman. Uh, zij hadden heel veel uh, interessante onderwerpen. Waaronder een gesprek met uh, onze eigen burgemeester David Molenburg. Nou, afgelopen week kregen we natuurlijk het uh, nieuws te horen dat uh, de Dutch gp gaat verdwijnen. 2026, de allerlaatste race uh, op Sandvoort wat betreft uh, de Formule 1. Nou, hoe kijkt uh, David Mollenburg daar uh, tegenaan als uh, burgemeester? En hoe is het met Sandvoort na de Formule 1? Ik wil graag beginnen met de Formule 1. Uh, nou ja, goed, het is een, een, een bericht uh, wat uh, sommige mensen heeft overvallen...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 Uh, vindt u niet dat een, dat een overheid hier uh, uh, had mee moeten participeren? Ja, ik vind dat een moeilijke vraag. want um, uh, uh, Zonvoort heeft natuurlijk 4 miljoen al. Zonvoort uh, heeft 4 uh, miljoen betaald. maar uh, goed, goed. Is, ja. Er wordt dan met name ook richting de Rijksoverheid gekeken.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 Ja, en toen kwam Sanford nog met de retributiebelasting. Maar ja, daar zullen we het maar niet meer over hebben. Een paar euro op een ja. kaartje. dat ja. is natuurlijk een paar euro op een kaartje. Op kaartjes die over het algemeen niet uh, goedkoop zijn. Uh, en ja, de gedachte daarachter was heel simpel. Wij maken uh, koste, als Stadvoort ja. behoorlijk wat kosten om het hier mogelijk te maken. Ja. Uh, maar naar nou, ik heb begrepen en heb ik ook van de, de directeur van de Duitse begrepen... heeft dat geen sinds enige rol gespeeld in het besluit dat ze ik hebben het genomen. Uiteindelijk uh, besluit. Uiteindelijk niet door te okay. nee. Nou ja, het is jammer dat het, dat het gaat stoppen, maar uh, we krijgen nog twee...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 Met het strand bezighouden. Ja. Dus voor mensen met evenementen vanuit mobiliteit. Mm -hmm.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 Ja, dat... dat. In, in, in, in, nou ja, die re relatief dicht tegen elkaar handelen. Ja, de dus. wel ja. ja. Goed, en wij hebben natuurlijk het, het, het, het, het grote voordeel... En Den Haag heeft de tram. Er komen mm -hmm. soms in een weekend 50.000 mensen met de tram die kant op. En wij hebben natuurlijk een station wat ongeveer op het strand... Ja. Wat ook weer een hele eigen dynamiek met zich ja. meebrengt. Zo so is het, nou ja... Een uh, mooi gesprek uh, vanmorgen over uh, Scheveningen, daar uh, op uh, bezoek uh, geweest natuurlijk. En het einde van uh, de Formule 1 is niet het einde van uh, Zandvoort, gelukkig maar. Dus uh, we hebben nog uh, twee mooie edities uh, te gaan van de Formule 1. 2025 en 2026. Daar hoorde dus juist burgemeester uh, David uh, Molenburg over. We gaan het zo meteen even hebben over handhaving. Want uh, ja, er wordt uh, uiteraard ook uh, gehandhaafd uh, hier uh, in uh, Zandvoort. En uh, hoe dat uh, afgelopen vrijdagmorgen allemaal af is gelopen... dat horen we zo dadelijk uh, van de burgemeester. Eerst gaan we weer uh, wat uh, muziek uh, voor je draaien. En we hebben een plaatje van alweer een uh, tijdje geleden. Een beetje lekker jessie plaatje Dat is uh, deze van uh, Fans Joy en uh, Riptides. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All oh, my friends are turning green. Yeah, the magicians are sitting in their dream. Oh. Fans Joy en de Riptides. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Nou, het is half drie hoogtijd voor het weer voor de komende dagen. We gaan het eens eventjes doornemen met het Rico-weer. Als eerste, het weekendweer is wisselvallig met veel regen en wind. Nou ja, dat hebben we wel gemerkt. Na het weekend is het droger en kouder onder de vleugels van een drukgebied. Nou, Hoe gaat dat eruit zien de komende nacht en ook morgenochtend is het bewolkt en regenachtig. Daarna volgen nog enkele buien, maar soms breekt zaterdag ook de zon af en toe door. Ook dat hebben we vanmorgen gemerkt. Zonnetje, dan weer regen, zonnetje, dan weer regen. De wind waait uit het zuiden tot zuidwesten en is matig. zee af en toe krachtig. Windkracht 4 tot zelfs 7. En het wordt een graad of 10 vandaag. In de middag is de temperatuur ook nog enkele graden lager en mag de verwarming zeker binnen weer aan. Zondag is het vrij bewolkt en valt het af en toe van tijd tot tijd een regenbui. En kunnen we ook spreken over motregen. In de middag is het over het algemeen droog. De wind waait uit het noordoosten en is matig aan zee tot vrij krachtig en wordt ongeveer 7 graden. Na het weekend gaan we profiteren van dat hoge drukgebied... waar we het net hadden, boven de Britse eilanden. De wind waait uit het noordoosten en voert koude lucht aan. De temperaturen gaan dan ook omlaag en het is hooguit een graad of vier. Boe, wat wordt het koud. Tijdens de nachten kan het een graadje gevriezen. En verder zijn de neerslagkansen erg klein... En schijnt geregeld de zon. Met andere woorden, we gaan gewoon lekker winterweer hier in Zandvoort krijgen. En ze nu en dan ook wel een regenbui. Net als vandaag, kijk maar naar buiten. Het is een regenachtige zaterdagmiddag. Tijd om de kerstbomen lekker op te gaan zetten en je te gaan voorbereiden op de komende kerstdagen. Hier is Skipper Wise, standing outside in the rain. En na het weerbericht van de komende dagen hoorde je deze van Skipper Wise. En standing outside in the rain. Nou, dat gaan we gewoon niet doen. Lekker binnen blijven om radio voor jullie te maken. Tot aan 5 uur vanmiddag. Zo dadelijk gaan we met de burgemeester verder praten. En dan hebben we het over de handhavingsactie van gistermorgen. Want wat was er aan de hand in Zandvoort? De burgemeester gaat er alles over praten. Dat doet hij samen met Hans bon, Botman en Ger Loogman, uiteraard. Horen we over hoe er gehandhaafd wordt in Stanford, maar het is deze van Madonna en Material Girl? Goedemiddag bij ZFM, even uh, terug in de tijd, terug naar de jaren 80 met uh, Madonna en de Material Girl. Vanmorgen was uh, burgemeester David Molenburg de gast bij onze uh, collega's van uh, Goedemorgen Zandvoort. En uh, zij spraken over een, uh, ja, een actie tegen ondermijnende activiteiten in Zandvoort. Dat is een hele mond uh, vol en uh, wat uh, betekent dat? En... Uh, was iedereen daar wel blij mee, natuurlijk? Met uh, die acties uh, van onder meer de politie en de gemeente. We gaan erover praten met uh, burgemeester David Molenburg. Uiteraard. Nou, er waren ook uh, politieagenten bij, hè, zei ja. u. Uh, die waren gisteren niet uh, in uh, Noordan. Want uh, daar was een grote. Uh, uh, zeg maar inspecties, uh, om. Uh, uh, on Ondermijnende activiteiten tegen te gaan. Uh, daar wist u van natuurlijk. He, want, uh, ja. da daar zijn een aantal dingen uh, uitgekomen. Kunt u daar iets over zeggen? Ja, nou, misschien even in en hebben uh, de afgelopen tijd zetten wij behoorlijk in op wat heet het thema ondermijning.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 Um, een illegale kroeg. woning. Het, uh, We zijn inderdaad, uh, ik moet toch echt even de rapportage goed lezen... maar iets tegengekomen wat inderdaad leek op een soort illegaal <lacht> café. <lacht> uh, ja, maar ja, anderen zeggen weer dat het gewoon uh, de vrijdagmiddagborrel is bij een aantal... Uh, ja. ja, goed, weet je, en, uh, daar, uh, daar wordt naar gekeken. Uh, en uh, op het moment dat echt het vermoeden is ja. dat het zo is... dan uh, wordt erop geacteerd. Ja. Uh, en tegelijkertijd, ja, als mensen het daar niet mee eens zijn... dan staat er ook altijd een bezwaar. Ja. En maar in, in die illegale bewoning, uh, uh, dat is algemeen bekend... Zomer, dat daar gewoon ook gewoond uh, wordt. Hier en daar. Dat klopt, maar daar te... hebben jullie toch eerder uh, zeg maar, met die mensen erover kunnen hebben, of niet? Ja, dat, dat, uh, uh, uh, uh, dat is zo. En in, uh, er zijn ook in het verleden zijn er waarschuwingen uitgedeeld. Uh, en dat heet dan ja, een last onder dwangsom. Ah. Dat betekent maar zijn, dat als je het ja. nog een keer doet, dan, dan, zeg je dat, uh, dan wordt die dwangsom verbeurd, zoals dat heet. Ja. Uh -huh. uh, dus dit is A, gewoon een controle. Maar B, ook kijken of mensen met wie je in het verleden wel eens te maken hebt gehad... De, uh, zich nu wel aan de regels mm. Ja, Maar ik heb begrepen dat er een aantal uh, mensen daar ook zitten... die uh, ja, al, daar al jaren zitten en dat, dat het gedoogd werd. Er is uh, in sommige gevallen uh, uit het verleden, maar dat is in enkele gevallen...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 Uh, termijn is zes jaar. Klopt. Dat is u ook bekend, neem ik aan. <laughs> uh, uh, hoe, gaat het, hoe gaat het verder? Want de, de, uiteindelijk moet op de, rond deze tijd wel duidelijk worden of u eventueel door wil gaan. Dat klopt. Um, hoe staat en, het ervoor? Uh, as we speak zit ik uh, uh, maandagmiddag bij de commissaris, oh. bij Arthur van Dijk.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 Echt een hele mooie baan. Um, en ik heb het idee dat ik nog vol energie zit. En nog heel veel ja, zou kunnen betekenen. Dus vooralsnog uh, is er geen enkele ja. belemmering om uh, te zeggen... Nou, dat dan, dan zal het doen. niet voor maandag nog uh, van veranderen. Nee, daar ga ik niet vanuit. Maar, um, maar nogmaals, ik moet dat echt bij de commissaris... Ja, vanaf. nee dat begrijp en, en, ik. Ja, en het ja, is ja. uiteindelijk moet de gemeenteraad het dan ook... Tuurlijk. Dus die moeten ook we willen. willen. En, uh, moeten, ja. Ja, nou, we hebben begrepen voor. dat u wel een hele geliefde burgemeester bent in Zandvoort. En nou ja, betrokken. Dus ik, ik, ik, ik vind het gewoon... Het mooie van dit vak vind ik... Uh, om echt heel erg dichtbij mensen te kunnen staan. En ik was gisteren bijvoorbeeld bij de opening van Kees Roos... Van zijn kerststallen ja, in de kerk. En ja, weet je... Uh, iemand die zo bevlogen met iets bezig is... Dat vind ik het, het allermooiste van dit werk. Uh, ja. En, en ja, dat... dat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 die ja, ja. ja, is 19 jaar burgemeester. Ja. Okay. En uh, ik ben er 12 jaar. Dus, um, je ziet wel dat de, uiteindelijk de termijnen waarop mensen burgemeester zijn... worden wat korter. Mm -hmm. uh, dus de, de mensen die heel lang burgemeester zijn, dat gaat wat af. En wat je ook ziet is dat er steeds meer mensen met een niet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 Nou, ik moet eerlijk zeggen dat tegen die tijd... hoop ik toch wel dat ik... misschien wat is Ook een uitdagende klus, toch, ja. Amsterdam? Lijkbaar, nou hè? Ja, <lacht> Lijkt ja maar, mooi. Uh, Vanmorgen... Uh, inderdaad de burgemeester... Uh, op uh, bezoek in de studio hier... Uh, aan de Torweg uh, 10a. En uh, de heren uh, die spraken met de burgemeester... of wie ook nog uh, de komende 6 jaar... burgemeester uh, wil zijn. Nou, als we dit uh, zo uh, terug uh, luisteren uh, dames en heren... dan uh, mogen we wel aannemen dat David volgende week gaat zeggen dat hij weer zes jaar burgemeester wil zijn. Daar gaan we vooralsnog van uit. En blijf de berichtgeving hier bij ZFM daarover uiteraard volgen. Nou, Sinterklaas, land uit, kerst, dat gaat komen. En dat hoor je ook aan de, de muziek, want er komen ook weer wat nieuwe platen uit. Zo heeft Michael Bublé ook een hele mooie nieuwe kerstplaat gemaakt. En die heet Maybe This Christmas. I've been running on my life. I've been trying to get it right. Sentimentally, a thing I do well. But it's Christmas time again. And I'm missing all my friends. A million miles away. A toast to their hands now it's a shot out in the dark i'm just wishing on a star and i wish i knew just what to do lord i think i need your light on this cold and silent night i'm just hanging on it's all that i can do The city and the good souls below It ain't the same When it comes down and turns into rain Cause it's Christmas time I can't be alone It's been running through my mind And no matter how I try When the bells of old St. Pat's start to ring It's so hard for me to hear To be alone this time of year And the bitterness that this cold can bring Now as I'm sitting in the dark And it's falling all apart I wish you joy and peace and hope Wish you all the love that your heart can hold Cause it's Christmas time Shouldn't be alone again Maybe this Christmas Don't have to be alone Again. En dat het bijna kerst is, hoor je niet alleen hier bij ZFM. Maar ook uh, zie je dat op uh, televisie, hè, bij uh, heel veel uh, ja, films en dergelijke. Maar ook uh, de reclames uh, moeten we zeker niet vergeten. We zijn gisteren al uh, doodge, doodgegooid met uh, de reclames van uh, de supermarkten die uh, weer helemaal losgaan... Uh met hele mooie spotjes om maar ervoor te zorgen... dat wij bij Supermarkt X of Y de boodschappen gaan doen. Dat bleef we allemaal op tv. Nou, op de radio bleef je Zandvoort op zaterdag zometeen het tweede uur alweer. Daarin wederom een stukje gesprek met de burgemeester David Molenburg. En dan gaan we het hebben over onder meer de opvang van de Oekraïners. Want uh, ja, dat zou tijdelijk zijn. Maar hoe tijdelijk is uh, tijdelijk... Dat horen ze dadelijk uh, van de uh, burgemeester. Ook gaan we naar Duitsersveld toe. Ondanks dat het uh, regent, is uh, Piet Pijper uh, daar uh, aanwezig bij de wedstrijd. We spelen vandaag tegen SDOB. Sterk door onderling uh, belang uit uh, Broek in Waterland. En uh, ja, we moeten wel een keertje gaan winnen. Want uh, ja, het is maar verlies, verlies, verlies, verlies. En we willen winst hebben. En uh, ja, de tegenstander die heeft wel de afgelopen drie wedstrijden in ieder geval uh, gewonnen. Maar het is de bedoeling dat ze vandaag uh, gaan uh, verliezen. En uh, Piet gaat voor ons de wedstrijd in de gaten houden. We spreken ook nog met, met Ben Veugen, onze collega. Want morgen is er weer een uh, uitzending van uh, In Gesprek Met Morgenavond. En daarover straks veel en veel meer. We houden het nieuws uh, voor je in de, in de gaten. Uiteraard uh, meer over uh, ja, de grote ramp uh, die in Den Haag heeft plaatsgevonden... Met een portiekflat die voor het grootste gedeelte ingestort is naar een explosie. En hoe het daarmee staat hoor je ze dadelijk al in het nieuws. En mocht er meer nieuws over zijn, hoor je dat ook bij de Zonvoortse Radio. Nou, tot slot nog even één plaatje. Tot aan het nieuws weer. En die is van Princess en Say I'm Young Number One. Graag tot zometeen.